9.9, straks meer. 4. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Indiase ruimteagentschap is het contact verloren met zijn maanlander. Tot twee kilometer van het maanoppervlak was er nog communicatie met de lander. Daarna werd het stil. Het ruimteagentschap zegt nog niet dat de missie is mislukt... en wacht eerst de dataanalyse af. India wil graag het vierde land zijn met een succesvolle maanlanding. Rusland, de Verenigde Staten en China gingen het land voor. De Belgische beurswaakhond FSMA onderzoekt een aandelentransactie van Dominique Leroy. Die wordt bestuursvoorzitter bij KPN. Voor ze haar vertrek bij het telecombedrijf Proximus aankondigde... verkocht ze haar aandelen. De FSMA onderzoekt of ze handelde met voorkennis. Dat is verboden. Het zou gaan om een standaardprocedure. Eindhoven Airport mag de komende jaren niet meer groeien... Dat heeft minister van Nieuwhuizen besloten om de geluidsoverlast van de luchthaven te verminderen. Ze neemt daarmee de aanbevelingen van een onderzoekscommissie over, die vond vooral vermindering van de geluidsbelasting voor de omwonenden belangrijk. Ook worden vluchten na 11 uur s avonds verboden. Een schilderij van Rembrandt komt toch niet vanuit Israël naar Nederland, meldt Nieuwsuur. Het doek De knielende Petrus zou als topstuk hangen op een tentoonstelling in het Joods Historisch Museum die volgende week begint.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 But if I could ask one thing from you